Het is drie uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd die de bijeenkomst in Amman leidde. Hij benadrukte dat er nog lang geen sprake is van een doorbraak in het vredesproces. Volgens hem is het vooral belangrijk dat de partijen elkaar weer in de ogen hebben gekeken. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat, wanneer is onduidelijk. Het rechtstreekse overleg tussen Israël en de Palestijnen werd gestaakt in september 2010. De Palestijnen braken het af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Het lijk dat is gevonden op het landgoed van de Britse koninklijke familie lag daar al één tot vier maanden. Het lichaam is van een jonge vrouw die waarschijnlijk is vermoord. DNA-onderzoek moet duidelijkheid geven over haar identiteit.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 Wekelijks blikken we terug op het belangrijkste nieuws van de dag in eigen land... maar bellen we ook met landen waar men nog steeds wakker is. Het komend uur hoort u hier op Radio 1 bij Omroep WNL. Alles over de Nederlandse terreurverdachten die in Pakistan zijn vrijgelaten. Het laatste nieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen... en natuurlijk ook live muziek van Ralf de Jong. Maar eerst de Dakar Rally. Want waar veel mensen op 1 januari lekker een hap uit een oliebol nemen... hapt Chris Leitz het liefste zand. Hij reest namelijk in de Dakar Rally. En 1 januari is de beroemdste rally ter wereld van start gegaan. leidsrijd in zijn auto voor het McRae Enduro Sport Team. Wij van nog steeds wakker volgen hem tot het einde van de Dakar Rally. Chris, goedenacht. Goedenavond bij mij. Goedemorgen bij jullie. Ja. ja, dat is een eigenaardig verschijnsel. Ik blijf me erover verbazen. De Dakar Rally was eigenlijk ooit van Parijs naar Dakar. Uh, inmiddels zijn jullie verkast naar Zuid-Amerika, hè? Ja, ja, we zitten in Zuid-Amerika. Het is hetzelfde weer, alleen iets warmer. Ik hoorde dat bij jullie ging stormen. Uh, bij ons uh, stormt het nu. En we zitten in de 40 graden s'nachts ongeveer. Dus uh, ja, het, het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. En waar zit je nu dan? Uh, ik zit nu in het bivak. Het is hier uh, 11 uur s avonds. En uh, nou, we zijn vanmiddag binnengekomen in het bivak en dan uh, hebben we zeg maar een soort mobiele werkplaats, uh, twee grote vrachtwagens waar alle reserveonderdelen in zitten. Maar... En, uh, het is, het is natuurlijk een, een off-road race, zoals ze het noemen. Er zijn geen uh, normale wegen. Heb je enig idee waar je zit? Is het nog maar ergens in een, bij een stad? Of, uh, of uh, weet je het uh, ook allemaal niet. Uh, kan ik kan me zo voorstellen dat je de weg, uh, dat je besef een beetje kwijtraakt waar je nou precies zit... als je zo lang achter elkaar uh, door het woeste land rijdt. Nou, je, je raakt wel de goede snaar. Uh, uh, ik zit nu nog in Argentinië, dat is wat ik wel weet... En als ik aan mijn navigator vraag uh, waar we zitten, dan weet hij dat ook te vertellen. Maar ik zou niet weten in plaats ik nu zit. Maar is het dan ook zo dat, dat jij eigenlijk alleen zorgt dat, dat, dat er geen ongelukken gebeuren, zorgt dat er lekker tempo in blijft en de navigator die weet waar jullie zitten? Is het echt zo'n strikte taakverdeling, je hebt echt geen idee? Nou uh, ja, ik ben, ik, ben, uh, ik ben niet gehinderd door kennis uh, geografisch, dus dat helpt wel sowieso niet, uh, draagt er niet toe bij om te weten waar je bent. Nee, nee, nee. Maar... Ik, ik concentreer me gewoon op het rijden en dat is gewoon een samenspel. En uh, Thomas, uh, Thomas de die, uh, die navigeert, uh, zeg maar, die geeft aan hoe de weg eruit ziet en wat er in het roadboek staat en die leest de GPS af. En zo uh, rijden we een vast parcours en dat moeten we exact volgen. En soms wel zo exact dat je, zeg maar, niet eens vijf uh, meter naar links of vijf meter naar rechts mag, omdat we ook ja, door bepaalde uh, natuurgebieden heen rijden. En uh, dat kan alleen maar als we gewoon netjes de weg volgen, dus dat wordt uh, er wordt heel nauw op gelet. En uh, ja, de, je legt de afstanden af van uh, tussen de 200 en, ja, en de 800 kilometer per dag. Ja. Dat wil niet zeggen dat je, als je 200 kilometer doet, dat je snel binnen bent. Want dat kunnen voor hetzelfde geld hele zware duinen zijn. En uh, daar ligt die snelheid gewoon enorm laag. Ja, of rivieren. Dan, uh, sorry? Of rivieren. Ja, ja nou, die, hebben van, <laughs> die hebben we vandaag gehad. Die brachten ook. Uh, daar hadden we ook ja, een soort van. Uh, niet, uh, ja, we hadden er wel rekening mee gehouden, die auto's zijn natuurlijk heel robuust gebouwd. Maar uh, toch uh, wist het water ergens te komen waar we, waar we waarschijnlijk iets vergeten waren. En wel uh, een motorstoring. Dus we hebben een uurtje, een uurtje staan uh, ja, blazen met lucht om alle sensoren schoon te maken. En uh, uiteindelijk start, konden we weer starten en uh, de weg weer vervolgen. Nou, hoe schadelijk is dat in de Dakar? Kijk, in de nou, Formule 1 de hebben ze dan maken. van die pitstops van 3,5 seconden natuurlijk. Ik neem niet aan dat jullie dat doen, maar... Uh... Nee, nou, we, we hebben een team met uh, met vier uh, vier voertuigen dit jaar, eigenlijk vijf. Uh, en de vijfde is dan een, uh, een, zeg maar een soort mobiele, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, ik, ik moest ze nu allemaal noemen denk ik, maar zoiets als de AWD dan zeg maar. Mm -hmm. <laughs> uh, uh, ja, ik weet even geen andere naam ervoor. Nee, maar dat geeft, geeft niet. <laughs> uh, die, die, die hebben alle spulletjes bij zich, alleen. Die truck gaat natuurlijk uh, iets langzamer dan een auto. Dat is niet natuurlijk, maar dat, dat is gewoon uh, gebruikelijk. Omdat die vier auto's surft, moet je heel erg zeker rijden. Dat hij er altijd kan zijn als er problemen zijn. Maar dus je probeert altijd je eigen problemen eerst op te lossen. Dat, heb je dan ook, uh, ja, dat ligt eraan dat moment op de dag. Maar we zijn een uurtje bezig geweest. en dat kan, Je kan zomaar drie, vier uur op die truck moeten wachten als, maar, je, ja, als je problemen hebt. Maar is het zo dat als je nou ja, die problemen hebt, dat, dat je dan gelijk uh, kansloos bent? Of komt iedereen ook de nummer één dit soort problemen tegen? Eigenlijk uh, in de Dakar rijden uh, 450 deelnemers en dat is dan verdeeld over ongeveer 240 motorfietsen, 180 auto's en uh, 80 vrachtwagens. Dat zijn ongeveer de ruwe getallen. Precies weet ik het niet, maar dat is ongeveer de getallen. En eigenlijk als je ieder persoon in een voertuig vraagt, uh, vertel mij de drie spannendste dingen in je Dakar wat je hebt meegemaakt, krijg je gewoon totaal verschillende verhalen te horen, omdat iedereen ja, met ander materiaal rijdt, uh, Soms ook wel eens eh, verdwaald of eh, dat, dat soort dingen kunnen allemaal gebeuren. Maar dan kan bij iedereen wat stuk gaan. Hè? Gisteren uh, startte ik als 130ste deelnemer in de auto's en toen kwam ik als 50ste deelnemer binnen. Uh, ik had wel wat auto's ingehaald, maar ik had geen flauwe nul. Dat het 70 uh, vlauwe, ja. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Dus je, je rijdt dat, eigenlijk dat, dat wel heen... helemaal je, je eigen race? Het is niet zo dat je op de, de achterlampen van je voorganger zit te kijken? Nee, nou, dat komt heel kort voor. Want als je die helemaal bereikt, dan uh, wil je er ook langs natuurlijk. Ja. En dan, uh, dan begint de adrenaline wat op te lopen en uh, de testosteron en dan moet je er langs. En uh, daar hebben we speciale, uh, speciale radio units voor. Dus wij hebben een toeter zeg maar, in de auto zitten die je niet buiten hoort. Maar die ervoor degene die zeg maar, binnen een straal van 200 meter van jou rijdt, die hoort hij. En dan kan hij in de spiegels kijken ziet hij ziet jou. Want een gewone toeter zou gewoon niet werken hè, omdat de auto te rumoerig is binnen. En we zitten met, uh, met gehoorbescherming op in de helmen. En uh, want er komen zoveel stenen aan de onderkant tegen de auto aan dat uh, je kan elkaar anders niet verstaan. Ja. En ook geen toeter van een ander woord. Dus dat is allemaal dat is zo ver en uitgebreid. Uh, kijk, Formule 1 is natuurlijk uh, het neusje van de zalm als het gaat om uh, elektronica. Ja, maar s'avonds is vijf, want, en dat ik achter een deelnemer zit en die wil niet aan de kant gaan. Hè, die is onsportief, want dat, dat is dat dan hè, met Dakar Als je niet zeg maar degene die je wil inhalen, uh, uh, zeg maar niet langs wil laten. Die, die, die, dat wordt in de computer in de auto gelogd, dat als je dan s'avonds zegt van joh, ik had een deelnemer, ik noem wat, 350 vormen Nummer 350. Dan kunnen ze terugzien of het, of het inderdaad zo is... en dat die man onstratief gedrag heeft gedaan. En daar word je dan ook op aangesproken. En dat is ook waarom, waardoor het gevaar gewoon aanzienlijk afneemt. Want hè, als je dan op een gegeven moment op risico moet gaan inhalen... daar gebeuren de ongelukken. En dat, dat proberen we natuurlijk met z'n allen te voorkomen. Ja, dan stond je gisteren 19e in het algemeen klassement. Um, is daar wat verbetering of verslechtering in geweest? Uh, ja, het is maar wat je op de grip verbetering ziet... Uh, <lacht> Ja, ik kan, ik kan, ik kan morgen, de verbetering is dat ik morgen meer van stof kan gaan genieten... van andere deelnemers, omdat ik verder naar achteren moet starten... vanwege die uur achterstand die ik vandaag heb opgelopen. Dus oh. dan noem ik het een verbetering. Maar ja, nou, het is inderdaad niet, uh, het is niet de beste dag geweest uh, tot nu toe. Uh, nee. nee. Goed, uh, volgende week gaan we weer bellen, want het duurt nog wel even, die Dakar. Uh, nog tot 15 januari. En uh, we houden contact. Hartstikke goed. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. We hoorden Bastiano aankondigen aan het eind van het vorige uur. Ze zijn er maar druk mee in Iowa. De eerste voorverkiezingen voor de Republikeinen. De eerste uitslagen zijn binnen. En voor wat duiding bij de uitslagen... hebben wij natuurlijk contact met onze correspondent Wouter Zantingen. Wouter? Goedenavond. Hou je het allemaal nog een beetje bij? Is het, uh, of is het huis? Ja, ja, ik volg hier vanuit uh, het wnl verkiezingscentrum in D.C. Kijk, hartstikke goed. Maar de, de, de eerste uh, uitslagen, uh, je zei het al, Centorum heet die meneer. Je had het er eigenlijk in de voorbereidingen, want je bent het al eerder over de verkiezingen natuurlijk bij ons in de uitzendingen geweest. Uh, uh, nog nooit over hem gehad, maar hij staat wel opeens bovenaan, als ik me niet vergis. Ja, er gaan er drie mensen aan kop nu, met uh, alle drie ongeveer 3500 stemmen. Dat laat ik wel zien hoe weinig mensen er eigenlijk zijn. Dat is ongeveer 12% van, de, van alle stemmen die zijn uitgebracht, die zijn dus nu geteld. En uh, dat zijn dus inderdaad Ron Paul en uh, Mitt Romney en uh, Rick Santorum. Nou, Rick Santorum is uh, een hele gelovige christen die heel erg uh, strenge wetten wil gaan invoeren over abortus en euthanasie. Uh, Ron Paul is uh, eigenlijk bijna tegenovergestelde van hem. Dat is een libertariër die eigenlijk de overheid wil afschaffen. En uh, uh, ja, Mitt Romney is een, een echte oude stijl uh, republikein. Maar die Centorum, die, die, die zegt dat is een hele degelijke uh, christelijke man dat doet het goed in Iowa, maar kan hij het ook goed doen in, in andere staten? Is het nu opeens vanuit het niets een, een derde kandidaat... voor het lijsttrekkerschap bij de Republikeinen? Ik denk dat je nu ziet, dat waar mensen uh, van tevoren bang voor waren met deze uh, carcass: dat uh, het aantal mensen dat hierheen gaat zo uh, klein is dat als jij een hele geconcentreerde actie kunt voeren... dat je heel makkelijk de stemmingen kunt beïnvloeden. Uh, en dat, we, dat we, wat we hier gaan zien in Iowa... dat dat misschien niet uiteindelijk representatief is... voor wat er in de andere staat gaat gebeuren. Ja, Er is nu dus iets van 12, 13 procent geteld van de stemmen. Um, zijn de bussen gesloten eigenlijk? Ja, de bussen zijn gesloten. Dat was allemaal heel redelijk snel gedaan. Maar het was echt een heel kneuterig geworden. Het waren dan buurteeenkomstjes waar 22 mensen kwamen... en die gingen dan stemmen... En uh, er wordt nu allemaal met de hand geteld, er wordt allemaal op tv uh, wordt dat laten zien. En ja, het gaat om een hele kleine aantallen, dus dit is, uh, dit is zo gebeurd. Maar weet je hoeveel mensen er dan ongeveer met gaan stemmen in heel Iowa? Uh, ongeveer 20 30.000 man. Terwijl het wel een staat is waar, ik neem aan, een paar miljoen mensen wonen. Ja, zeker weten. Uh, ja, dat. Kijk, ten eerste zijn dit natuurlijk alleen maar mensen die geregistreerd zijn. Dat is de Republikein, dus dat is al een hele kleine groep. En daarvan de mensen die uh, zich uh, op een uh, vrije avond uh, naar het buurtcentrum laten komen. om daar een aantal uur te gaan uh, praten over politiek. Ja, dat, dat is natuurlijk ook niet iedereen. Er ja. is er in de aanloop naar de verkiezingen veel aandacht geweest voor Michel Bakman. Um, en, en dan vooral de, de Tea Party-toestanden. Ik zie nou op. We, we hebben hier CNN aanstaan. Ik zie dat ze wel een hele treurige score behaalt daarin. Uh, uh, ja, Iowa. dat is echt heel verrassend. Uh, um, zeker ook omdat uh, uh, zij komt uit Minnesota en dat uh, staat die grens van Iowa. Dus uh, net hadden we wel verwacht dat zij nog wel, wat we dan hier noemen, home advantage, hè? dat zij een beetje haar thuisgebiedje is. Zij woonde vlakbij de grens ook. Uh, dus ja, ik denk dat dit misschien al het eindelijk kan betekenen van haar uh, campagne. Ook omdat zij juist de stemmen uh, probeert te krijgen van uh, die Rick Storm nu uiteindelijk iets heeft gekregen. Hè? De streng uh, christelijke stemmen. Ja. Uh, ja, daar gaan zij dus allebei achter en, en zij heeft die dus duidelijk verloren. Ja, en voorlopig heeft ze nog geen duizend stemmen binnen. Nee, nee. Maar is dat dan, want het is um, uh, niet ongebruikelijk... dat na Iowa, de eerste staat, uh, de, de, de mensen die heel slecht scoren... uit de race stappen. Uh, is, is dat dan, denk je, echt het einde van Beckman ook al hier? Ja, je, je zou denken dat het misschien nog wel zou kunnen uh, rondhangen. Maar wat je, wat je dus ziet, is dat er een aantal uh, leiders... van, van streng uh, christelijke kerken... Al Paco en al eerder hebben opgeroepen dat ze eruit moeten stappen. Want wat zij graag willen is dat er één conservatief-kistelijke kandidaat is. Want zij zijn dus bang dat omdat er nu een stuk of drie zijn, dat, ja, dat het heel erg diffuus wordt. En uh, dat, dat uiteindelijk geen van hen het wordt omdat ze tegen elkaar strijden. Dus misschien uh, wordt het, ja, die druk op haar natuurlijk steeds groter om uit de race te stappen... en uh, zich samen te voegen bij de anderen en uh, in ieder geval gezamenlijk als één front te trekken. Oké, okay, de, de, de uitslagen stromen daarbinnen. Wanneer wordt ongeveer de definitieve Iowa-uitslag verwacht? Ik denk dat het over een uur of twee al bekend zal zijn. Oké, okay, nou ja, we houden het uh, hier uh, op Radio 1 met WNL de, in de nacht natuurlijk in de gaten. En mocht er nieuws zijn, dan melden we dat... en zoeken we uiteraard contact ook weer met jou. Dankjewel, Wouter Zantingen. Graag gedaan. Muziek in de nacht, dat is de beste muziek. En zeker als deze meneer te gast is... misschien wel een van de beste bluesartiesten... die Nederland rijk is op dit moment. <laughs> met versterker en gitaar bij zich. Dat gaat niet onopgemerkt van mij. Ralf Dion, Flash... Dank je wel. Yeah, no beat on hand love. I got my weapon torn Where well, I wanna be and lonesome I wanna be and lonesome I wanna be and lonesome But Lord, I love you, baby And maybe hey, without With your love You know I want to baby, in a whole wide world. Yeah. I want you flesh, love, baby I want your soul lying to my side I want you flesh, love And I want you soul lying to my side Lying to my side My sad, my sad Half de Jong, bij ons live in de studio met een gitaar. En gelooft of niet twee... Zoals ziet, ziet, nieuwe Friese klompen aan op een stuk hout. En dat is eigenlijk alles wat hij nodig heeft om muziek te maken. Volgend, uh, over, over een half uurtje denk ik uh, het laatste nummer dat hij voor ons gaat spelen. Het is bij ons laat, maar in andere delen van de wereld valt dat reuze mee. Daar zijn ze nog steeds wakker. En ook in die delen van de wereld leest men kranten. En we hebben Martijn Middel, die die allemaal voor ons heeft uh, bekeken. We beginnen in Australië in dit geval. De Daily Telegraph opent daar met grote chocoladeletters over bootvluchtelingen die het land dreigen te overstromen. Buurland Indonesië heeft de visumregels versoepeld voor reizigers uit, uit landen als Pakistan, Afghanistan en Bangladesh. De nieuwe regels lijken ervoor te zorgen dat meer en meer vluchtelingen hun heil zoeken in Australië. In het nieuwe jaar zijn er inmiddels al twee boten vol vluchtelingen onderschept. Investeringsbanken zijn minder enthousiast geworden over Azië... dat schrijft de Wall Street Journal of Asia. Doordat de concurrentie uit andere regio's toeneemt... en de markten er minder goed voor staan... lijkt het erop dat steeds meer banken gaan bezuinigen. De laatste jaren kent Azië de snelst groeiende economieën... maar het enthousiasme is nu wat getemperd. Ze hebben Goldman Sachs en de Bank of America... al een aantal werknemers ontslagen op het continent. In de Nieuw-Zeelandse tabloid The New Zealand Herald... het verhaal van een tragedie aan het strand... werden er op Papamoa Beach gisteren nog twee zwemmers heldhaftig gered. Afgelopen nacht is op datzelfde strand een oudere man overleden. De 40-jarige man raakte in de problemen... op een kilometer van de Papamoa Surf Club. Up. Reddingsmedewerkers probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Volgens de politie had de man mogelijk gezondheidsproblemen. Dankjewel, Martijn Middel. En wat worden de speerpunten van de wielerploeg Kansolij? We vragen het zometeen aan ploegleider Michel Cornelissen. Maar eerst het satirisch weekoverzicht van de Speld. Globaal nieuws van de Speld met Diederik Smit. Welkom in 2012. Dit is een nieuwe aflevering van Globaal Nieuws... en we beginnen maar weer eens met het nieuws. De Nederlandse overheid ligt op koers met het terugbrengen van het aantal ministeries tot twee. Dit maakte minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren bekend. Met een ministerie van Zaken en een ministerie van Dingen... moet het Rijk efficiënter gaan functioneren. Onder zaken vallen dingen als economie, milieu en buitenland... Het ministerie van Dingen zal zaken omvatten als defensie, infrastructuur en het binnenland. Volgens Spies zal de uitvoering nog veel voeten in de aarde hebben. Dit zijn van die dingen waarbij het zaak is om de loop der dingen op een heel zakelijke manier te beoordelen. Dat is op zichzelf een goede zaak, maar organisatorisch is het nog wel even een ding. Maarten Treurniet, regisseur van de Heineken-ontvoering, is onaangenaam verrast door de vrijlating van Willem Holleder later deze maand. Volgens Holleder zou de film van Treurniet, Niet, Kastanjelaan 27a in Hilversum... een te negatief beeld schetsen van de vastgoedcrimineel. Mij was verteld dat deze sympathieke meneer levenslang had, al dus Treur niet. Vannacht woekt er een flinke storm door ons land. Met name de kustgebieden hebben het zwaar te voortduren. Met op de afsluitdijk zelfs windstoten tot 130 km per uur. En uh, op die afsluitdijk staat op dit moment onze verslaggever Willem Bijna. Ja, Willem, jij staat daar. Uh, hoe is het daar op dit moment? vraag niet helemaal goed kunnen bestaan, maar op dit moment is het zo dat uh, de voorspellingen voor de komende uren zijn dat uh... ja en hoe wordt er daar gereageerd op de weersomstandigheden ja uh, iedereen is weg uh, mensen van de regiewagen die zijn ook al weg ik sta hier alleen uh, met een uh... hey, ik heb nog geen idee hoe ik thuis kom straks en hoe hier de situatie zich verder gaat ontwikkelen. Sorry Willem, we krijgen op deze manier toch niet echt een heel helder beeld van wat zich daar nu precies afspeelt. Inmiddels is bij ons aangeschoven meteoroloog Gerbrand Walters om de situatie beter in kaart te brengen. ja, Gerbrand, jij kunt misschien een beeld schetsen van de situatie waar Willem zich op dit moment in begeeft. Nou, geen idee eigenlijk. Ik ga namelijk zelf niet op de afsluitdijk staan met dit weer. Nee. Uh, maar ik stel me zo voor dat windstoten van 130 km per uur in combinatie met hoge golven die tegen de afsluitdijk slaan, mm -hmm. terwijl je misschien toch al bijna verkouden aan het worden was, ja, dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Zeker ook als het, ja, eigenlijk zo'n niet zoveel toevoegt, uh, waardoor je kunt afvragen waarom Willem daar eigenlijk staat. Ja, uh, Willem, waarom sta je daar eigenlijk? Ben je het uh, eens met die kritiek? Nou ja, het was natuurlijk oorspronkelijk niet mijn idee om uh, helemaal uh, Frisland uh, te gaan. Ik denk, niet dat het, uh, ik denk niet dat dit het moment is om, uh, om mijn uh, journalistieke integriteit uh, in twijfel te trekken. Goed, tot zover willen bijna vanaf de afsluitdijk en tot zover ook deze eerste aflevering van Globaal Nieuws in 2012. Ik wens u nog een heel prettige nacht. Dag. Uh... Tot zover het strategisch weekoverzicht van de Speld. Meer op www.speld.nl. Het nieuwe wielerseizoen gaat weer bijna beginnen... en dus zijn er nu volop tien presentaties. Met twaalf nieuwe renners had de Nederlandse wielerploeg Vakansolij... vandaag misschien wel de meest opvallende presentatie. Aan de telefoon Michel Cornelissen, een van de ploegleiders... van de Vacansoleil-ploeg. Goeienacht. Goedendag. Twaalf nieuwe renners, elf verschillende nationaliteiten. U bent goed met talen, mag ik hopen? Eh, uh, ja... Het wielrentaal is wel een beetje internationaal, hoor. dus uh, dat lukt wel. Uh. Maar de meeste spreken toch allemaal Engels. Ja, ze zegt gewoon delegeren en dan gaan ze vooruit. Ja, precies. En uh, als je kwaad bent, dan, uh, dan verstaan ze alles, hè. Ja. <laughs> ja, het is, maar toch vakantie -leid is een Nederlandse ploeg. Maar er is nogal wat buitenlands blij bij. Kunnen we het wel nog een Nederlandse ploeg noemen, naar uw idee? Ja, ik denk dat bijna tot de helft wel uh, Nederlandse renners zijn. En uh, we geven veel Nederlandse renners, uh, veel jeugd, uh, toch een kans... Dus uh, ja, als het talent in Nederland rijdt, uh, ja, pakken wij ze erbij. En, ja, ik denk dat je toch zeker dan wel van de Nederlandse ploeg kan spreken. Ja. Nu is uh, om het zo te zeggen een soort team in opbouw. Het wordt steeds groter. Er komen ook steeds uh, betere renners, grotere namen toe. welke naam die vandaag nog van die nieuwelingen gepresenteerd is, bent u nou echt trots? Van, nou, die hebben we toch echt binnen kunnen halen. Nou, ik denk dat het toch wel verrassend is uh, dat bijvoorbeeld een uh, Kenny van Himmel uh, bij Vakantselijm is komen rijden. Ja, je had natuurlijk al Johnny Hogeland. en dan ja. ook nog eens Kenny van Hummel, de man die uh, de bergen overgeduwd wordt, werd uh, in de Tour de France. Dus nog een kultheld erbij. Ja, het is, uh, ja, het is even, uh, om weer een, een nieuwe seizoen weer te gaan bewijzen. En, uh, maar uh, ja. maar de, de, zoek je eens daarop uit? Je denkt, nou, hij is natuurlijk ongekend populair, werd hij met uh, de bekende quote dat er achter hem geroepen werd dat hij een Big Mac kreeg als hij de bergen overkwam en zo. En dat hij dan toch nog binnenkwam? Ik bedoel, het is echt een cultelt weer. Wordt hij echt op ingezet bij vakantie? Nee hoor, we hebben echt uh, naar zijn sportieve prestatie gekeken. En. Uh, ja, als je op de ranglijns kijkt. staat Kenny van Himmel toch wel heel hoog genoteerd hoor. Dus het is niet alleen. Uh, het is echt om zijn kwaliteiten. En, en wat gaat er nog weer voor jaar worden voor vakantie? Als, uh, als, het, als het u betreft, waar wordt er echt. Wat worden de, waar wordt op ingezet? Nou, we zijn dus uh, vier jaar geleden begonnen. <tus> en uh, ja, we hebben uit altijd die stappen uh, gewerkt. En uh, ja, we zitten dit jaar uh, proberen we echt uh, een podiumplek te uh, behalen in een uh, pro-tour-wedstrijd. Uh, dus dat betekent uh, uh, de, een, een klassieker? Vlaanderen, Prijs rubais, -Rubais uh, dat soort wedstrijden. En daar proberen we een podiumplaats uh, te behalen. En, uh, en uh, natuurlijk ook uh, proberen we een toeretappe te winnen. We hebben natuurlijk in het verleden al een Vuelta-rit gewonnen. Maar uh, ja, we willen ook echt wel gaan uh, voor een rit in de tour. En ik denk dat we vorig jaar met Rome en VU... Met een tweede plaatsen heel dichtbij waren. Uh, de rit waar Johnny Oogeland uh, zo gevallen is, uh, ja, bleef de ontsnapping ook tot het eind wel op. Dus uh, ja, we, we zetten steeds een stapje en uh, ja, we denken nu dat we aan die stap uh, toe zijn. Dus. Uh en dan gaan we met de hele ploeg heel hard aan werken. Nu is er nog een andere uh, Nederlandse renner die, nou, als ik uh, voor, zeker voor de buitenwacht, vorig jaar doorgebroken is. Uh, Rob Ruijg, beste ja. Nederlander uh, in de Tour de France, 21ste. Uh, zit daar echt nog een rek in dat dat misschien ook een, een top 10, top 15 klassering zou kunnen worden voor hem? Ja, Ik denk dat er zeker nog heel veel rek in zit uh, qua mogelijkheden als renner. Je moet natuurlijk nou ook gaan kijken, kan hij met de druk aan. Uh, kijk, vorig jaar ging hij natuurlijk onbevangen naar de Tour toe. En uh, alles kon en alles, uh, nou, alles mocht. Maar uh, ja, nu, nu ga je natuurlijk met iets meer, ik zou niet zeggen druk, maar met meer verwachtingen die kant op. En het moet, is natuurlijk ook een kwaliteit om daarmee om te gaan. En, maar ik denk persoonlijk wel dat hij daar nuchter genoeg voor is en uh, dat ik dat wel aan kan. En ik denk zeker, ik had uh, vorig jaar in de Libre, had hij nog nooit een, uh, een berg van buitencategorie gezien. En uh, dus de Tour de France was voor hem ook allemaal uh, nieuwe ervaringen en hij weet nu wat hem te wachten staat. Dus hij kan zagen nog beter voor gaan bereiden op de Tour de France. En wat wordt het dan het hoogtepunt van het dit jaar? Is het Johnny Hoogeland die een klassieker wint? Kenny van Hummel een massasprint in de Tour de France? Of Rob Ruijgen een zware bergetappe? Nou, als we dat dan alle drie uh, voor elkaar krijgen. En wat ik ook wel echt in geloof, uh, ja, dan hebben we een goed seizoen. Hè? Nou, Laten we het uh, hopen voor het Nederlandse wielrennen. Zou mooi zijn. Ja. Uh, dankjewel Michel Cornelissen van de vakantie Leiploeg. Die vandaag dus gepresenteerd zijn. Onder andere met de nieuwe... Kenny van Hummel in een ploeg. Oké, okay, precies. We volgen natuurlijk ook de hele nacht de ontwikkelingen in Iowa. Want wie wordt daar toch de winnaar van de primaries? Oftewel de voorverkiezingen voor wie de republikeinse kandidaat wordt... om het tegen Obama op te nemen. Het is razendspannend. Er staan drie mensen op kop. En uh, de nummer 1 en 2 zitten echt minder dan tien stemmen uit elkaar. Het, uh, het, uh, het houdt ons bezig. En u misschien ook meer hierover later in onze uitzendingen. Ja, maar we gaan uh, eerst eens kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Het Nieuwsminuutje. En ook daarin de Amerikaanse voorverkiezingen. De republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa... laten een nek aan nek race zien tussen drie van de belangrijkste kandidaten. Ron Paul, Mitt Romney en Richard Santorum... liggen nagenoeg gelijk na het tellen van 15 van de stemmen. De verkiezing is een eerste stap op weg naar het kiezen... van een republikeinse tegenkandidaat van de zittende president Barack Obama. Rond vijf uur vannacht hoort u in Nu al wakker de definitieve uitslag van de staat Iowa. Curaçao is beter af als het zo snel mogelijk onafhankelijk wordt. Dat zegt PVV-Kamerlid Erik Lucassen op uh, Telegraaf.nl. Hij is op dit moment op Curaçao met een delegatie van Kamerleden. Met het talent dat ik hier ben tegengekomen moet dat ook absoluut geen probleem zijn. Al dus Lucassen. In Australië en Nieuw-Zeeland is een reclame voor tampons van de buis gehaald na protesten van kijkers. In de tv-spot van het merk Libra staan een blonde vrouw en een transseksueel of travestiet voor zich voor een spiegel op te maken. De spot lijkt op een wedstrijd wie het meest vrouwelijk is. Aan het einde van de reclame pakt de vrouw een tampon uit haar tas en moet haar tegenstander afhaken. De reclame stuitte in totaal op meer dan duizend protesten aan het adres van het bedrijf. Het nieuwsminuutje. Ja, het is een bloody shame. Dankjewel Martijn Middel. Vanaf 1 januari bepalen tandartsen zelf hun tarief. Patiënten moeten nu gaan vergelijken. bij welke tandartsen de beste zorg krijgen voor de laagste prijs. En juist daar gaat het fout, want die prijzen zijn vaak nog niet zo doorzichtig. Ze zijn bijvoorbeeld niet te vinden op de website van de tandarts. Daarom spreekt Nathalie Koopman van de patiëntenorganisatie NPCF. vandaag de volgende van premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Sinds 1 januari is er een experiment gestart met vrije prijzen in de mondzorg. Dat betekent dat tandartsen zelf hun prijzen mogen bepalen... voor behandelingen die ze uitvoeren. Het doel van het experiment is dat de dienstverlening van tandartsen verbetert... en ook de kwaliteit... De NPCF, de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie... heeft eigenlijk vanaf het begin af aan al gezegd... dat wij vinden dat het experiment te vroeg komt. En waarom? Je kunt het nog helemaal niet vergelijken... wat de kwaliteit is van jouw tandarts in vergelijking met de anderen. En als je een goede keuze wil maken voor een tandarts... dan heb je informatie nodig over zowel de prijs... als de kwaliteit van de tandarts. Nu zijn de prijzen dus vrijgegeven... En de eerste berichten zijn dat de prijzen enorm zullen stijgen. 10% prijsstijgingen, soms toch wel uitschieters tot 30% of 50%. Daar maken we ons zorgen over. Maar naast het feit dat die prijzen stijgen... is het andere probleem dat je als patiënt, consument... de prijzen niet kunt vergelijken. Want prijzen zijn vaak niet te vinden op de site van de tandarts. Omdat de tandarts geen site heeft of omdat hij ze gewoon niet op de site heeft gezet. Nou, naast het feit dat je dan daarnaast ook de kwaliteit van je tandarts niet kunt beoordelen, maakt dat wij zeggen, het is eigenlijk te vroeg om dit experiment nu te starten. Voorlopig lijkt het erop dat de patiënt, consument, er niks mee opschiet. Daarom starten wij als NPCF nu een meldactie om ervaringen van patiënten te verzamelen met deze vrije prijzen bij de tandartsen. Op onze website npcf.nl staat een vragenlijst die u in kunt vullen om uw ervaringen met die vrije prijzen te melden. Ik zou zeggen, doe dat vooral allemaal massaal. Met de uitkomsten van onze meldactie zullen we de politiek informeren. En hopelijk zorgt u, minister-president Rutte en minister Schippers, die dit experiment heeft gestart dat er dan voor patiënten echt iets te kiezen valt. U hoorde Nathalie Koeman van patiëntenorganisatie NPCF. En zij sprak vandaag de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Opeens was daar vanochtend een bericht over twee Nederlanders in Pakistan. Ze werden in april vorig jaar al opgepakt... toen ze probeerden zonder visum de Pakistanse grens over te steken. En nu worden ze uitgeleverd aan Nederland. De twee heren zijn van Marokkaanse afkomst... en worden verdacht van terroristische daden. Bij ons in de studio is onze collega aangeschoven, Cameron Oela... en hij weet hier meer van en heeft het fijne natuurlijk gevolgd voor ons. Cameron, ik, ik vond het een beetje een, een, een vreemd uh, bericht. Uh, waarom zijn deze twee heren in eerste instantie aangehouden? Terroristische daden werden ze van verdacht. Ja, ze hebben in april 2011, dus vorig jaar, geprobeerd de grens over te steken. Vanuit Turkije zijn ze richting Pakistan getrokken. En bij de grens zijn ze opgepakt. De, de Pakistanse autoriteiten die gingen vanuit deze, deze jongens eigenlijk bezig waren met terroristische daden. En naar Pakistan kwamen om zich aan te sluiten bij Al-Qaeda. Maar is het niet vreemd dat je niet gewoon in een vliegtuig stapt richting Pakistan... maar dat je echt, naar naar nou ja, eigenlijk half Turkije doorrijdt? Dat zij normaal gesproken verwachten. Dus dat waren misschien ook. De, de, de, het was ook de toestand waardoor werd gedacht: van, hier klopt iets niet. Maar voornamelijk ook omdat ze geen visum bij zich hadden. Zonder visum het land in probeert te komen, is natuurlijk gek. Ja, want wat deden ze daar? Ja, dat niet, want ze kwamen aan en ze mochten het land niet in. De douaniers hebben ze bij de heren opgepakt. En uh, vervolgens overgedragen aan de speciale inlichtingendiensten, de ISI. En de ISI die heeft ze uiteindelijk uh, opgesloten. Ja, sindsdien hebben we ook niks meer van ze gehoord. Sinds april dus. Um, hoe kan dat? Ja, dat is heel raar eigenlijk. Um, normaal gesproken, zouden, omdat het Nederlanders zijn... zou de Nederlandse ambassade daar gewoon contact mee mogen hebben. Maar in de afgelopen negen maanden of zo ongeveer... Slechts twee keer contact geweest. Twee keer mochten mensen van de ambassade langs bij de heren... Uh, in de gevangenis. En het is heel gek. Dus ISI, de, de, de Pakistanse zeg maar de AIVD van Pakistan... die heeft heel geheimzinnig gedaan. Die heeft ook weinig informatie naar buiten gebracht. En ook de familie in Nederland kon geen contact hebben. Maar uh, bij dit soort dingen gaat dan de ambassadeur... of misschien zelfs die minister op hoge poten naar uh, zijn collega toe... en zeggen van, wat is hier aan de hand? Waarom wordt deze vastgehouden? Maar ik heb uh, een roos hier niet overhoort. De minister Roosentaal heeft hier niets over gedaan. Dit lag bij de, bij de ambassadeur in Pakistan. Uh, minister Gelterma, en die heeft, ook, die heeft ook continu contact uh, proberen te onderhouden. En in juni vorig jaar gaven ze ook aan, de jongens komen vrij. Uh, we moeten alleen nog maar de handtekening van de minister van Justitie in Pakistan krijgen. En dan komt hij vrij. Maar had misschien uiteindelijk Roosentaal niet toch in kunnen grijpen? Wie weet had dat gekund. Het is natuurlijk een beetje een gekke zaak. Het gaat hier om twee jongens, jonge jongens die worden verdacht van het terrorisme. Um, en nou ja, het, Nederland vindt het natuurlijk ook lastig hoe daarmee om te gaan. De advocaat Bart Nooit gedacht Die heeft ook meerdere keer geprobeerd ook om daar contact te hebben en ook daadwerkelijk de jongens te bezoeken. Maar dat werd dus stelselmatig tegengehouden. Ja, inmiddels weten wij dat ze weer vrij zijn. Um, in Pakistan, is het daar groot nieuws? Je zou verwachten dat het op, op het moment dat er twee uh, westerse mensen... ook al zijn het jongens van Marokkaanse afkomst... maar het zijn toch westelingen, worden, het land wordt uitgezet dat het groot nieuws is. Maar nergens, niet op televisie, niet in de kranten, nergens wordt hierover gesproken. Is het aan de orde van de dag in Pakistan? Nee, dit, dit, het is heel bijzonder dat normaal gesproken zijn dit soort berichten... als het over Britten was gegaan of Amerikanen... zou het een groot nieuws zijn geweest, maar omdat het Nederlanders zijn... is het eigenlijk helemaal geen nieuws. Hoe kan dat? Waarom is dat? Het, het, het, het lijkt er bijna op alsof de Pakistanse uh, minister van justitie eigenlijk niet wil dat hij dit aandacht krijgt. Nu uh, zijn ze uitgeleverd aan Nederland. Betekent dat ook dat ze in Nederland weer vast komen te zitten, of misschien al zitten? Nou, de heren zijn ongeveer uh, vijf uur geleden zo rond de klok van half elf geland op Schiphol. De uh, advocaat Bart nooit gedacht, heeft ze daar ook opgehaald. Uh, en de heren die uh, mochten gewoon naar huis. De Nederlandse politie heeft aangegeven, of OM heeft aangegeven... dat ze geen reden zien om deze jongens te vervolgen. Dus om het samen te vatten, ze zijn naar de Pakistanse grens gaan zonder visum. Dus zonder echt aanwijsbare reden dat ze nog terroristische daden hebben gedaan. Ze zijn opgepakt, nu uitgeleverd en Nederland zegt... nou, uh, we gaan hier niet verder op in, we gaan jullie niet meer oppakken. Pakistan denkt, twee jonge te terroristen, we moeten ze oppakken, we moeten ze opsluiten... Uh, we leveren ze uiteindelijk uit aan hun uh, eigen land, waar ze vandaan komen. En in dat land mogen deze jongens, die worden verdacht van terrorisme, gewoon over straat. En voorlopig geeftjes niet meer naar Pakistan, waarschijnlijk. Ik vermoed dat ze daar niet meer naartoe gaan. Nee, met of zonder visum. Goed, een vreemde zaak. Dus die met een sisser afloopt. Dankjewel, kan man. En uh, tot straks hè, na vier uur. Je moet op Twitter oppassen met dreigen. En je moet uitkijken met privacygevoelige informatie. En blijkbaar moet je sinds vandaag ook uitkijken met klachten. Tenminste, als u klant bent van website-hoster Versio. Robert van Hoezel was niet tevreden met de service van Versio... en liet dat weten in een aantal tweets. Een dag later kreeg hij een e-mail... waarin hij dringend werd verzocht de tweet te verwijderen. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan smaad. Robert van Hoezel, goedenacht. Uh, goedenacht. Ja, Versio dat is een, een host. Dat is een bedrijf waar je ruimte kan huren om je website op te zetten. En jij noemt het bedrijf een pauperhost. Ja, het begon allemaal gisteravond. Of eigenlijk begon het daar niet. Ik ben al uh, ruim drie jaar klant bij Versio, nog steeds ook. En um, uh, gisteravond zijn er wat dingen gebeurd uh, uh, op de website... waardoor veel van mijn websites en van mijn klanten offline gingen. Deels door onoplettendheid van mij, maar ook door, uh, door slechte communicatie van versie of Dat doet er allemaal verder niet toe, maar het was wel de aanleiding om uh, ongenoegen te uiten op Twitter, zeg maar. Ja. Daar, daar kwamen veel vragen over, van mensen die me volgden, van hé, hey, waarom zegt het nou? Wat is, wat is er mis mee? En uh, toen ben ik verder gegaan met, met het tweeten, uh, wat er allemaal uh, voor rare uh, dingen zijn voorgevallen de afgelopen jaren... Ja. En uh, ja, toen uh, kreeg ik vanmorgen een e-mail van Versio... met een, uh, een, een dreiging dat ze mij wouden sommeren om het feit dat ik uh, uh, smaad had tegen hem... Uh, dat ik een zwart wil maken. Ze wouden dat ik mijn tweets verwijder... of terecht nog al de tweets waar Versio of uh, een twitternaam in voorkwamen... die uh, moest ik verwijderen. Daarnaast zit wel een feit dat gisteravond... Uh, toen ik eenmaal bezig was, uh, lekker, lekker aan het klagen was, zoals we Nederlanders dat soms graag doen. Ja. En meer reacties kreeg van mensen die, die ook vonden dat Versio eigenlijk geen goede host was. En ik me wat meer gaan verdiepen en ik kreeg wat reacties van mensen die zeiden dat de eigenaar van Versio uh, op verschillende websites censuur pleegt. Dus op het moment dat klanten van Versio op een bepaalde recensiewebsites neerzetten wat zij vinden van Versio, dan... Um, dan gaat iemand van Versio die site over als fijn de admin. Is dat, is dat meneer Bashir? Ja, meneer Bashir, ja. om uh, die reacties te, te verwijderen. Maar meneer Bashir, uh, waar het dit even over ging... die dus uh, volgens u uh, uh, censuur pleegt op websites... waarin dan uh, negatief over Versio wordt gedaan, die Na, heeft ook... Ja, nou, niet volgens mij, volgens uh, andere gebruikers. Oké, okay. die, die heeft dus ook uh, naar u een mailtje gestuurd... Met daarin in feite de, de, dezelfde klacht als wat hij dan op die andere website zou doen. Mm -hmm. um, nou heeft de technologiewebsite Tweakers.net... die heeft met u gesproken, maar ook een keer met meneer Bashir. En die zegt, hij wil publicatie van zijn verhaal. En hij ziet uh, uh, het feit dat u daarover gaat twitteren... en dat u daarmee, uh, uh, gesprekken, uh, daarover gesprekken met, met uh, Tweakers voert als bewijs... dat u inderdaad smadelijk bezig bent. Nou, die, die, uh, dat verwijt is onjuist. En wat, er, wat er eerst is gebeurd is dat meneer Bashir heeft mij dus gemaild... met die, met die, uh, met die zaken die ik zou moeten doen. Ja. Ik heb er op, de, op gereageerd van nou, ik ben het deels niet mee eens. Want ten eerste is het geen smeet, maar is het gewoon kritiek dat geuit wordt op een bedrijf... wat je eerder moet ontmarmen dan een procedure tegenstarten. Maar is het niet logischer om die kritiek bij, uh, uh, bij het bedrijf te laten waar het vandaan komt? Kijk, als u ruzie heeft met Versio, dan is het ja, toch Ja, dat heb ik gedaan. Omwinde. Dus Dat, dat bood ik ook aan. Ja. Uh, toen reageerde zij um, daar heel vreemd op. Ze hadden geen zin meer om te overleggen en zij ligt bij de advocaat. Daar heb ik over getweet. heel vreemd. Een bepaald hostingbedrijf. Ik dacht, van, nou laat ik me in de Versio genoemd. Dat vinden ze blijkbaar niet leuk. Die, uh, die daagt mij voor de rechter. Of die, die, die, die stuurt een advocaat van me af. En een journalist van Tweakers heeft daarop gereageerd. En die wou meer achtergrondinformatie. Nee. En ik heb ook tegen, Ver, tegen Versio, tegen meneer Bashir gezegd... dat het nooit mijn intentie is om de media op te zoeken... De media, mij enkel benadrukt. Nu spreek je ook met ons. Je bent blijkbaar niet bang dat, uh, dat ze ook nog een poot hebben om op te staan. wat betreft smaad. Um, nou, hebben ze zeker wel. Ik heb wat dingen getweet die wat minder verstandig waren. Of die kunnen ogen op en Is hem ook maar intentie geweest? Maar, maar, maar het uh, klinkt mij ook allemaal een beetje in de oren. als dat jij een boze consument bent. en dat je dan een beetje uit slof schiet. Uh, uh, gaan ze niet veel te ver, vind jij, bij, uh, bij Versio? Ja, absoluut. En, um... Maar ze dan ook. denk je echt dat ze zover gaan dat je uiteindelijk echt gedagvaard wordt? Nou, dat is niet. Want ik denk dat ze nu wel redelijk zullen schrikken van hoe de rest van uh, Nederland erop reageert, als ik het zo mag zeggen. Uh, dus ik verwacht eigenlijk niet dat ze verder gaan. En de sterkte. ik heb heel veel reacties gekregen van internetjuristen die het allemaal super interessant vinden wat er gebeurt en hun mening erover geven. En die zeggen ja, feitelijk hebben ze ook weinig poten om te staan. Behalve die domeinen, maar ook dat is weer een zaak apart. En um, ja, ik verwacht erg weinig van Versio. Goed, hoopvol bent u dus. Uh, uh, maar toch met een beetje pech kunt u zomaar voor het hekje verschijnen bij de rechter. Dank voor de uitleg, Robert van Hoesel. Graag gedaan. Niks geen stormramp of vuurwerkproblemen... maar het beste nieuws dat onze collega's van de regionale omroepen hebben gemaakt in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Boer zoekt vrouw Boer Johannes, die vroeg zijn riet zondag via het televisieprogramma ten huwelijk. En bij Omroep Gelderland wilden ze natuurlijk weten hoe dat afliep. Ja, dat wilde Johannes best vertellen, het duurde alleen even voordat hij tot de point kwam. Ik wil eerst even wat, uh, wat, wat recht zetten. Het is, uh, het is niet uh, riet, het is riet. Oh, sorry, riet. Ja. Nee, maar geeft niet. Maar het is nou ja, geen, uh... voor jou heel belangrijk, toch? <laughs> ja, het is, het is uh, heel belangrijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, allereerst wil ik natuurlijk iedereen uh, gelukkig nieuwjaar wensen. Ja. En de beste wensen voor 2012. Van harte hetzelfde, man. Ja. <laughs> ja, nou, heel erg belangrijk. Uh, nou, een, een bijzonder jaar dus. Misschien ook voor Johannes? Dat kun je wel zeggen, ja. ja. Ik, uh, ja ik ben die zoektocht begonnen in 2009 en het uh, heeft uh, resultaat opgeleverd. Dat kun je wel zeggen. <laughs> ja, de hele happening was voor de Gelderse boer niet niks. Ja, dat, is, dat was een hele bijzondere ervaring. <laughs> Ja, en hij deed het uiteindelijk ook niet voor niets. Let maar op, volgens mij komt hij gewoon weer met een nieuwe tv-kraker in beeld. Dat is, dat is nog een verrassing. Dat, uh... ah, okay. Dus ik zou zeggen, laat je weer praten. <laughs> maar ik vraag me nou af of hij nou wel of niet ja gezegd had, Riet. Ik denk het wel. Hoe kan je zo'n boer nou links laten zien? Ja, even heeft jaagzen. Ja, gezegd. Door naar Limburg. Daar is het breien weer groot aan het worden. Ik kom hier naar binnen in uh, het zwarte schaap in Margaten. Een uh, zaakje van voor tot achter. Nou, behangen met wol zou je bijna kunnen zeggen. Ja, en voor de zuiderlingen heeft dat maar één reden. De garens worden in Italië gemaakt. En niet alleen de garens, maar ook uh, de modellen, de boeken. Alles is dus eigenlijk ja, meer op de trendy, meer op de mode, zeg maar, uh, gericht. En dus weten ze iedereen aan het breien te krijgen. Uh, nee, mijn buurvrouw gaat het breien. Oh, en die laat je voor jou wat breien? Ja. Je hebt nu een gebreide muts. Komt die ook van de buurvrouw af? Nee, die heb ik zelf gekocht. En als u er zelf heen wilt? Heb ik het gezellig? Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Voor de winkel, het zwarte schaap met Lenita. Ja. Hoi. Eh, nee. Tot zijn zoals hun voorop. Ha? Goed? Oké, voor Hoi, hoi. Nou, en dan gaan we van het gezellige Limburg over als laatste naar Zeeland. Drenthe doet wat met je. Het kan in Almere. Er gaat niets boven Groningen. Ja, het lijkt er niks mee te maken te hebben. Maar uh, ze hebben het er toch nog maar druk mee daar in Zeeland. Slogans. Want iedere regio moet een eigen slogan hebben. Zo ook in Zeeland. Toch, meneer de burgemeester? Oei. Ja, ja al weet meneer de burgemeester niet precies wat de slogan is. Zijn inwoners kunnen het wel vertellen waarom het nou zo ontzettend leuk is. Gezelligheid. De mensen uit Hulst houden van gezelligheid en samen omgaan met elkaar. Wat het ons zo speciaal maakt is dat we geleerd zijn aan een stukje België natuurlijk. Ja, geleerd aan België, gezelligheid, dat geloven wel. Maar wat is nou eigenlijk te zien? Maar Zeeuw-Vlaanderen is ook culinair, rijk aan historie en vol contrast. Wauw, op het bijboorende filmpje zag u ook nog eens een lunchroom, een kerk, een erotisch café. En dus zijn de inwoners gevraagd om een goede slogan te verzinnen voor Hulst. Zeeuws Vlaanderen. Vlaanderen, kom het beleven. Zeeuws Vlaanderen, ja. kom het beleven. Zeeuws Vlaanderen, kom het beleven. Dat is best wel een goeie. Ja, denk ik ook wel. Nou, als je het lang genoeg blijft herhalen... Zeeuws Vlaanderen, kom het beleven. Ik ga die kant uit. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Hij is al bijna twee uur te gast. Zijn voeten dragen klompen en ze drummen. Zijn vingers spelen gitaar en echt heel Ralf de Jong zingt. Dit is Harry. is torn black night was sitting on the roof and he heard the moon walking on my head the sea was shining in a burning light unknown to me, I've never held a close watch to myself, and down in the water I say I say. in the water. There was no hope for me. I couldn't lose my tears. And down in the water, I said, and there was a man His body loaded, his body loaded And there was a man about to lose his body And down in the water And down in the drain He said there is no other light here Than a man With no hands, shook up in the middle of the night, night, with the mercy burning on his side, and the light is shining on on me, on on me. The light is shining on me on me And down in the water He said <laughs> He said his mind was On. pick up your clothes go back home boy leave your body lying on the floor down in the water down in the drain There is no other light here than a man without hands, and the mercy shining on him, and the mercy shining on him, and the mercy shining on him, the shining on him. day after day. Het de... <applaus> ja, tweemans applaus van uh, nog steeds wakker, dat moet altijd alleen maar via de twee prezen want meer zijn er niet. Nee. En, uh, ik kom er nog even ja, bij zitten, ja. willen graag uh, nog even met je praten. Maar ik vind het wel ongelooflijk. Net nog gewoon wordview te uh, scrabble op zijn telefoon te spelen. En dan komt hij zitten en dan trekt hij dit even uit zijn stem en uit zijn gitaar. Dat is zo bij ons in de nacht. Vier nummers. Uh, Ralf de Jong, we hoorden dat we het vorige nummer echt als Harry moesten uh -huh. aankondigen. En niet ja. Harry. Nee. Dus uh, dat doet ons dan gelijk weer denken. We hadden het er al even met je over aan het begin. Ja. Over Harry Musquet. Was, is dit echt op hem? Een ode aan hem misschien wel? Of heeft het er helemaal niks mee te maken? Ah. Uh. Ja, ja, dat. dat uh, ja, dat, uh, dat. Het liedje is wel ontstaan in de tijd dat ik hem net leren kennen. Maar het is ook gewoon zo uit het onderbewuste, zeg maar, zoals ik alle liedjes schrijf. Dat het niet echt zo is bedacht, van dat het nee. echt over hem gaat. Maar. Uh, dat gaat wel een beetje over. Uh, ja. Over. Uh, ja. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Is het. Nou, er is misschien ook de bluesmuziek natuurlijk. Ja. Je moet het horen, je moet het voelen, ja. je moet het beleven. Ja. Je moet er niet te veel over willen ja. vertellen. In hoeverre ben je spiritueel en of filosofisch? Je, bent, je hebt Chinese wijsbegeerte gestudeerd. Mm -hmm. Ja. Doet dat er veel toe voor je muziek? Ja, uh, ja dat, want het is gewoon de manier van, van waaruit ik leef... en van waaruit ik die muziek maak, is... Uh, ja, dat is ook heel erg vanuit het uh, onbewuste, zeg maar, op het gevoel. Ja, ja. En die studie die ik heb gedaan, dat was ook over Oosterse filosofie. Ja. Dus dat sluit wel aan bij de manier waarop ik func kan functioneren, zeg maar, in deze wereld. Ja, nou, het, en het brengt je best ergens. Het is natuurlijk ja. uh, een tamelijk cruciale eigenschap voor Bluesaars, dat mm -hmm. het oprecht is. Ja. Um, wij, wij moeten uh, hier ongeveer gaan afronden. Dus okay. laat alsjeblieft nog even weten waar je de komende tijd te zien en te horen bent. Oké, okay, nou we zitten 6 januari met de band in Spijkerboor. En 13 januari op de Jack Dennis Paul in uh, Roesonik. Zaterdag op Noorderslag om 12 uur s'nachts uh, na de uitreiking van die prijs direct. Uh -huh. En dan... Uh, NCD is wel... NCD komt uh, inderdaad, daar kan je mijn uh, site, uh, is die te vinden, ralfdum.com. Kijk. En die gaat Free Music eten En die is vanaf 1 februari te verkrijgen. En dan wordt het weer een fantastisch jaar voor jou. Ja, dan wordt het een fijn jaar. En, dan en dan voor jullie ook. lekker veel spelen. En uh, nou, mocht je ooit weer de behoefte hebben om bij ons langs te komen, bij ons ben je volgens mij, ik denk dat ik ook naast Bastiaans spreek, altijd welkom. Ja? Afgesproken. <laughs> fijn. Dankjewel, <laughs> Dankjewel dat <laughs> je hier is. Het is bijna vier uur en nog steeds wakker zit er bijna op. In het druilerige Nederland zijn alleen de echte nachtbrakers nog wakker. Maar op Curaçao is dat wel anders. Daar is het bijna elf uur s'avonds en begint een zwoele avond. Onze columnist Diederik van Zessen droomt alvast weg. Nou, in de eerste plaats denk ik dat het heel goed is dat wij uh, um, zeg maar zelf op bezoek gaan. En ik verheug me erop. Ik verheug me er ook op om de collega's uh, weer te zien... Uh, die we allemaal in juni natuurlijk uitgebreid gesproken hebben... Maar ook om de uh, maatschappelijke organisaties te bezoeken. Want we hebben een aantal werkbezoeken natuurlijk te zitten. Maar ook de meet en greets met de bevolking uh, bijvoorbeeld van Bonaire, Sint-Estaasje um, en Saba. Tja, hoe heette die eilanden ook alweer? Brigitte van der Burg heeft geen idee. Want dat is de stem die u hoort. De stem van Brigitte van der Burg. Waar kennen we die ook alweer van? Brigitte van der Burg is politica. Ze zit al vijf jaar in de Kamer voor de VVD. Maar toch zal Jan met de pet haar naam niet herkennen. Behalve als Jan met de pet op Curaçao woont, want dan zou hij haar deze week zomaar eens tegen kunnen komen. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Nou, in eerste plaats denk ik dat het heel goed is dat wij uh, um, zeg maar zelf op bezoek gaan. Nog één keer hoor. Uh, um, zeg maar zelf op bezoek gaan. Dit fragment komt uit een interview dat Brigitte van der Burg gaf aan de Wereldomroep. Van der Burg gaat namelijk naar de Nederlandse Antille en de interviewster wil eigenlijk wel weten waarom. Het VVD-Kamerlid probeert in drie minuten en 44 seconden uit te leggen... waarom ze nou eigenlijk naar de Antilles. Dan gingen. gaat de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties... niet meer over Bonaire, Saba en sint Eustatius. Waarom dan toch deze commissie de eilanden laten bezoeken? Omdat um, wij natuurlijk het afgelopen jaar hebben geconstateerd... dat um, zij te weinig um, zeg maar ingangen hadden bij de vakministeries. En daarbij is informeel geregeld dat... Uh, onze kamerleden, zeg maar onze woordvoerders... zorgen dat ze de vakwoordvoerders... <laughs> ja, ja. Uh, nou, als ik naar buiten kijk, dan heb ik heel goed... waarom uh, mevrouw Van den Burg op, naar het Caribisch uh, gebied vliegt. Zijn... Terwijl haar collega-kamerleden zich in de regen opmaken... voor een nieuw rampjaar... zit Van den Burg lekker met haar teenslippers tussen het witte zand. De komende dagen heeft ze daar nog wat last van buitjes... maar met 27 graden is het daar toch prima toeven. Dit weekend kan La van den Burg helemaal lekker bijbruinen... want de zon schijnt dan volop. Ze kijkt vast op tegen zo'n bezoek, nietwaar? Nou, wij gaan daar gewoon uh, open naartoe en uh, wij verheugen ons op bezoek. Met een open dak zeker. Groeten uit de regen. Wat een snoepreisje zeg. Ja, en dan nog te bedenken dat de Kamerdelegatie uh, ook nog doorvliegt naar Aruba. U kon het eerder in dit programma al horen. Je komt nog eens ergens hè, als volksvertegenwoordiger. Ja, en onze Diedrik van Zessen moet dan misschien ook zelf maar even volksvertegenwoordiger worden als hij zo graag mee wil. We zijn aan het eind gekomen van nog steeds wakker... maar niet aan het eind van de zendtijd van WNL. Want nu al wakker gaat zometeen gelijk door met Ingeloestel Dat anderen. klopt. En we gaan ook verder met de caucus en Iowa. En op dit moment zijn er 31 van de stemmen geteld. Mitt Romney, Rick Santorum en Ron Paul... die gaan met z'n drieën nek aan nek en zometeen meer in nu al wakker. Ja, uitgebreid aandacht ervoor met de correspondent ook ter plekke. En wij moeten er vandoor, Anne. Ja, maar uh, volgende week zetten we hier gewoon weer allebei... Weer op onze plek met nieuwe onderwerpen, nieuwe gasten en ook weer nieuwe muziek in de nacht. Zometeen. Dus nu al wakker. Nu eerst het nieuws van de NOS. Nog steeds wakker. BNL Nieuws in de nacht.